Volgens de regering van Jemen zijn de gevangenen later doorverkocht aan Al-Qaeda... en naar een plaats in het zuiden van Jemen gebracht. De opkomst bij de Italiaanse parlementsverkiezingen valt tot nu toe tegen. Rond het middaguur had 14,9 procent van de kiezers gestemd. Bij de vorige verkiezingen lag de opkomst op dat tijdstip op 16,5 procent. Verschillende politieke leiders in Italië hebben hun stem al uitgebracht. Oud-premier Berlusconi werd bij zijn stembureau in Milaan opgewacht... door drie actievoersers met blote borsten.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 In de eredivisie heeft Feyenoord koploper PSV met 2-1 verslagen. Daarmee verkleinde Feyenoord de achterstand op de Eindhovenaren tot drie punten. Ajax kan vanmiddag bij winst tegen ADO op gelijke hoogte komen met PSV. Na afloop van de wedstrijd Feyenoord-PSV werd in de catacomben van de Kuip even gevochten tussen spelers van beide ploegen. Er waren schermutselingen tussen onder andere Matthijssen van Feyenoord en Lens van PSV.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 Het rondje langs de velden beginnen wij in de Amsterdam Arena. Ajax tegen Ado Den Haag. Frank Wielaert. Dik een half uur gevoetbald. Hij heeft zelf een week geleden een term geïntroduceerd en noemde het een mooi Zandertje. Hij doet het vandaag gewoon doodleuk weer. Krijgt de bal ingespeeld van Vermeer. Wil al de wereld inspelen, maar schuift de bal plomp verloren in de voeten van Sherry. Die ziet Vermeer nog ver buiten zijn goal staan. En krult de bal dwars door het midden in de goal van Ajax. Ado leidt in de arena met 1-0. Utrecht, roda Daar nog wat gebeurt, Richard. Ook zeker. Roda gaat gewoon door met scoren. Of FC Utrecht. Sorry, moet ik natuurlijk zeggen. Het is 2-0 geworden door aanvoerder Jan Wuitens. Een schot van een meter of 20 in de as van het veld. Klaargelegd door Van der Hoorn. En niemand die hem een strobreed in de weg legt. En de aanvoerder van FC Utrecht scoort dus 2-0. En nu misschien 3-0. Nee, het schot van Toornstra gaat rakelings naast Utrecht duidelijk beter. Leidt 2 tegen 0. Keren wij terug naar de Rotterdamse kaap, Feyenoord tegen PSV. Eindigde dus in 2-1. Daar zal het sportief zeker nog over gaan. Maar het zal ook gaan over de knokpartij die na afloop ontstond... in de catacombe in de buurt van de kleedkamers. Inmiddels zijn er ook wat geluiden opgedoken van die knokpartij. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ja, het gaat veel over en weer. We gaan er eens even over doorpraten met een van onze commentatoren. En die houtkamp, die. Nou ja. Stond je überhaupt in de buurt, Andy? Nee, nee, nee. Nee, ik. Uh... Uh, was nog bezig met de spullen in te pakken. Uh, ik heb wel ook al wat beelden uh, gezien. Ja, uh, onverkwikkelijk natuurlijk wat er gebeurde. Het uh, begon eigenlijk een paar minuten al voor het eind van de wedstrijd... toen Lens en Matthijs uh, elkaar, uh, nou niet vriendschappelijk in ieder geval... een hand in het gezicht duwden. En daar kwam al een klein uh, opstootje... Uh, op het veld toen na afloop van de wedstrijd Feyenoord uh, een, een ere ronde maakte uh, de spelers in ieder geval om het uh, uitzinnige publiek te bedanken stond Lens uh, te wachten bij de catacomben bij de tunnel uh, om nog even een verhaal te halen bij uh, Matthijsen en uh, ja de frustraties waren erg groot bij uh, de uitstekende voetballer van Psv maar uh, toen uh, ging het dus mis in de catacomben ik heb de beelden gezien en ook gehoord wat jullie net lieten horen. Engelaar moest ertussen komen, ook alle andere spelers. En het ging er fors aan toe. Ik heb nog af vragen, mag je daar rode kaarten voor geven? Ik dacht het wel, na afloop van de wedstrijd. Maar voor zover ik weet heeft Kuipers dat niet gezien of niet gedaan. Het is uiteindelijk gesust, maar het was een, een knappe knokpartij. Als ik het zo zag en hoorde. Oh, Opmerkelijk overigens dat die twee elkaar gewoon kennen van het Nederlands al. Ja, maar ja, dat maakt niet uit in, in zo'n wedstrijd... waar de gemoederen toch aardig opliepen tegen het eind van de wedstrijd. En ja, ze zullen elkaar vast morgen wel weer een keer een hand gaan geven. Of het blijven toch niet al te grote vrienden. Inmiddels hebben we ook beide coaches gereageerd op die knokpartij. Eerst maar even de winnende coach, Ronald Koeman. Ronald, de beelden zijn heftig... Uh, van onder andere Marcelo en Lens, die uh, Matthijsen in uh, de catacombe opvangen. Wat heb je ervan meegekregen? Wat kun je erover kwijt? Nou, ik heb het niet gezien, pas op het laatst. Uh, de commotie. En ik zag wel, uh, toen ik naar binnen kwam, uh, dat Lens stond te wachten. En de rest heb ik niet gezien. Uh, ja, en dan, dan oordeel je op uh, berichten of op, opmerkingen van anderen. En dat doe ik liever niet. Gaan we gelijk even door naar de verliezende coach, Dick Advocaat van PSV.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 En die is inmiddels al rustig daar in de Kuip, zowel in de katakombe als ook op de tribunes? Ja, de heren staan uh, onder de douche. Ik hoop dat het een koude douche is. In ieder geval voor PSV is het een koude douche. En uh, ja, ik, ik hoop dat het uh, even ja, die frustraties die erg uh, groot waren bij uh, met name de PSV'ers... en met name dus bij Lens, dat die uh, gewoon rustig nu zakken en dat ze keurig in de bus uh, stappen. Ik denk dat dat niet lang zal duren of de PSV-bus gaat uh, op weg richting Eindhoven. Maar, en die kan uh, de, de aanklager of hoe gaat het verder? Want hier komt een vervolg aan natuurlijk, toch? Ja, je, nou, dat zei ik al. Ik, uh, ik denk dat het uh, nog wel een staartje zal krijgen. Want het is natuurlijk onverkwikkelijk. Je hoort uh, de trainers het ook zeggen. Uh, uh, volkomen terecht dat dit uh, absoluut niet mag gebeuren en kan gebeuren. Het is en blijft een spelletje voetbal. Een heel belangrijk spel waar heel veel geld bij uh, uh, omgaat. Maar dit mag gewoon niet. En wat Lens deed, het opwachten van de tegenstander. Ik uh, krijg nu uh, de beelden. Op mijn monitor, en ik zie Lens inderdaad die staat boven aan de trap te wachten. Die blijft wachten. Ik zie Engelaar voorbij komen en Marcello voorbij komen, maar Marcello wacht ook. En dik Advocaat komt nu naar uh, Lens toe en zegt: Joh, kom nou mee. Probeert hem nog mee te trekken. De scheidsrechters lopen er nu uh, langs, en dit zijn allemaal beelden die, dus vlak na de wedstrijd, zijn opgenomen. Dik advocaat geeft de scheidschatten zijn handje. Maar Lens staat nog steeds te wachten. Willems staat ook uh, in de buurt. En Engelaar, staat, ze staan met z'n drieën te wachten. Mart van de Heuvel, de teammanager, komt er dan bij en zegt... jongens, ga nou naar binnen. Kees van der Linden, de verzorger, uh, Faber, trekt uh, Lens nog mee. Lens lijkt richting de kleedkamer te gaan. En uh, trekt nu zelfs uh, uh, Willems met zich mee en gaat dan uh, richting de kleedkamer. En dan komen de Feyenoordspelers uh, minuten later naar boven. Jan Maat als eerst. Een goede wedstrijd gespeeld. En dan uh, heb ik uh, uitzicht op uh, de, de rest van de katacomben, waar Verhoek uh, naar boven komt en uh, Vilena. En daar komt Lens weer in beeld. En die uh, pakt, pakt dan uh, Matthijssen vast vast uh, bij zijn shirt. En Mathijs uh, uh, en Verhoek pakt meteen Lens vast. En dan ontstaat er een knokpartij Faber ertussen. Uh, ik zie daar de... Titon die komt erbij, de reservekeeper en Boy Waterman die houden eh, allemaal mensen uit elkaar. En dan uh, komt Wilfred Bouwman, die moet je ook niet tegenkomen. En Lex Immers. En dan is het echt uh, duwen trekken uh, met Lens in het midden. En de beelden zijn uh, overduidelijk. Het is Lens die dus staat te wachten op uh, Matthijssen. Matthijssen vastpakt. En dan uh, ontstaat er een uh, schermutseling. Er wordt niet geslagen of iets dergelijks. Uh, de grote engelaar komt er dan bij met ontbloot bovenlichaam, met een heel verhaal erop getatoeëerd. En die haalt verder iedereen uit elkaar. En uh, dan wordt het uh, gesust. En dus is het uh, een, een forse knokpartij geweest. Ja, verslag alsof het een, een wedstrijd is. Live Andy, dank Dank je <laughs> da da wel voor het uh, verslag van de opmerkelijke ja, knokpartij in de catacombenafloop afloop van Feyenoord-PSV. Gaan we weer naar de actualiteit. Ajax staat gewoon achter tegen ADO Den Haag. En uh, ja, ik, het dak is wel eens waar weer open... maar het lijkt weer een beetje op zaalvoetbal, hè Frank? <laughs> ja, maar ik, ik moet eerlijk zeggen. Ajax heeft al één goal afgekeurd zien worden. Die gewoon had moeten tellen. Uh, en tegelijkertijd uh, hebben we daarna nog een kans gezien voor Sigtorsson. En die bal werd door Beugelsdijk van achter de doellijn. Het scheelt niks, maar van achter de doellijn weggehaald. En uh, dan, zou je, dan ga je onmiddellijk weer roepen doellijntechnologie. Maar dat had in dit geval wel degelijk uitkomst kunnen bieden. En dan had Ajax dus eigenlijk al twee goals gemaakt. Maar ja, tot nu toe staat er nog een keiharde nul voor Ajax in de arena. En die 1 voor Ado, die doet een beetje pijn. Nogal pijn. Vrije trap nu voor Ajax. Halverwege de helft van Ado. Maar uh, dat hoeft niet zozeer een probleem te zijn. Sigtorsson staat achter de bal. Zou die uh, graag willen nemen natuurlijk. Maar uh, daar staat uh, ook Eriksen nog achter. De muur. Hele brede muur met uh, volgens mij zes, ja, zes spelers van ADO erin. Sigtorsson die krult de bal richting de bovenhoek. Maar doet dat er iets dan enthousiast. En schiet de bal een half halfmetertje over de goal van Coutinho heen. Ajax uit alle macht op zoek naar een doelpunt. Heeft er dus stiekem al twee gemaakt. Maar er staat nog steeds een nul op het scorebord voor uh, Ajax. En dan zit het ook niet heel erg mee. Je kunt wel praten over zaalvoetbal. Lukt er af en toe ook iets niet. En is dat dus ook meteen een probleem als het niet lukt. Want ADO profiteert zeer zorgvuldig ervan. En de tactiek van de ploeg van Marie Stijn werkt tot nu toe dus uitstekend. Daar komt Ajax weer over de rechterkant met Van Rijn. Die een crosspaas geeft. Helemaal naar links naar Blind. Daar zit Omero tussen. Bal over de zijlijn. Ajax mag gooien. En Blind zal het tempo hoog willen houden. Krijgt nog een bal extra toegeworpen via zijn hak. Blijft hij buiten het veld. Dus kan hij in ieder geval gewoon rustig gooien. En doet dat in de richting van Moisander. even goed opletten als die een bal breed legt naar Alderwereld. Dat is al één keer misgegaan met alle pijnlijke gevolgen van Dien. Alderwereld. Balletje de diepte ingegooid. En dan Siem de Jong. Die de bal wil aannemen. Claimt dat er hens is gemaakt. Nee, zegt Paul van Boekel. Bal tegen de borst. Bij Beugelsdijk is dat. Kunnen we nog een keer kijken of dat gebeurt. En daar heeft Paul van Boekel alle mogelijke soorten van gelijk. Dus de bal over de achterlijn. En een hoekschop voor Ajax. Na bijna 43 minuten voetballen. Ajax wanhopig op zoek naar een goal. Die het al heeft gemaakt. Maar die alsmaar niet tellen. En Ajax heeft er één. Utrecht. Een gemakkelijke middag tegen Rode FC. Richard. Ja, tot nu toe zeker. 2-0 nog steeds op het bord. Nu weer een schot van Duplan die goed speelt. Vanaf de, de rechterkant trekt heel veel naar binnen. Die Fransman, een van de betere spelers tot nu toe bij Utrecht. 40 minuten gespeeld. En de goals van Moulenga uit een strafschop en buiten zorgden ervoor dat Utrecht dus na een half uur al op 2-0 stond. Bovendien raakte Roda al vroeg een speler kwijt. Tamata kreeg rood. En Utrecht uh, ja, is gewoon heer en meester op het veld. Roda wordt afgetroefd op felheid. Voetballend is Utrecht ook. Veel beter met spelers als Tommy Oor, Van der Gun, Duplan. Die kunnen wel wat met een bal en laten dat vanmiddag ook zien. De slag op het middenveld wordt duidelijk gewonnen door de ploeg van Jan Wouters. Die snelftal ook vanmiddag weer goed heeft neergezet. Weer een aanval nu van FC Utrecht. Van der Marel, de rechtsback steekt de middenlijn over. Korte combinatie met Van der Gun. Steeds heel veel ruimte ook om te combineren voor de spelers van Utrecht. Nu wordt het wat drukker omdat Moulenga de bal krijgt in het strafschopgebied. Het schot van Toornstra, dat wordt een klein beetje van richting veranderd. Onderweg, maar toch heeft Courto te pakken. 41,5 minuut gevoetbald en Utrecht op Rozen met de 2-0 voorsprong in Galgenwaard. We gaan weer terug naar Frank Wielaert. De rust nadert Frank. Ja, 1 minuut officiële speeltijd nog. Er zal een klein beetje bijkomen maar niet zo gek veel. Blind, verovert de bal op Van Duinen. Dan kan Ajax weer komen. Dat gebeurt op de helft van de Den Haag. Fischer twijfelt even wat hij moet gaan doen. Legt hem uiteindelijk breed. Van Rijn, die dan uh, nog verder breed gaat naar Cuenca. In één keer de voorzet geven richting penalty-stip. Bal weggekopt door Beugelsdijk. Nog een keer ingebracht door uh, Van Rijn. Probeert een boogballetje over Coutinho. Heen. Het idee was aardig, maar de uh, bal gaat ook naast en over de goal van Ado. En dan is Coutinho weer degene die. Uh, ja, De bal ligt eigenlijk al klaar om meteen een doeltrap te nemen. Maar je moet niet denken dat hij dat gaat doen. Hij legt de ballen 30 centimeter verderop op de rand van zijn doelgebied. En neemt. Uitgebreid alle tijd om die doeltrap te nemen met die 1-0 voorsprong van Ado op het bord. Aan het einde van de eerste helft kan Ado ook nog doorvoetballen. Omdat uh, Chiri het uh, luchtduwel nota wint. En uh, Meijers dan doorvoetbalt. Maar midden in de aanval van Ado wordt het, uh, de wedstrijd afgebroken door Paul van Boekel Vanwege de rust. Het fluitconcertje is er voor Ajax dat Legio kansen heeft gecreëerd. Maar er nog een keiharde nul op het scorebord ziet staan tegen Ado. En dat heeft één doelpunt gemaakt. Ook al bijna rusten Utrecht tegen Roda, Richard. Nog een minuut of 2-3. Ik denk niet zo gek veel extra tijd. Utrecht balt rustig door. Doet bij vlagen hele leuke dingen. Vooral op de helft van de Rode JC. Dat uh, ja, weinig heeft in te brengen hoor, in deze wedstrijd. De Moesje en Malki zijn de twee spitsen. Dat was vorige week ook al het geval in de wedstrijd tegen AZ. Toen het 2-2 werd. Maar ik heb ze nog weinig gezien. De twee aanvallers van uh, Rode JC. Het is weer Utrecht dat de bal heeft in de middencirkel. Met Toornstra speelt de bal diep naar Moelenga. Steeds heel doelgericht. FC Utrecht nu de bal uh, via Van der Rode gun naar de zijkant. Veel positiewisselingen ook, en dat maakt het leuk om naar te kijken. Oor is nu weer wat ingezakt aan speelbaar. Goede opening naar de linkerkant. Daar staat Sulo. De linksback voorzet bij de tweede paal. Weggehaald door Biemans. Dan nog een keer door uh, Danilo. En dan is even het gevaar weg. Heeft Malki de bal op zijn borst te pakken. En misschien dan een aanval voor Rode JC aan de linkerkant van het veld met Hupperts Geeft de bal mee. Nu via Biemans. De voorzet gaat naar De Moesje. De oudspeler van FC Utrecht raakt de bal ook wel, Frank De Moesje. Maar... Niet goed, en de bal gaat vervolgens ook ruim naast het doel van Robin Ruiter. Anderhalve minuut plus nog wat extra, en FC Utrecht is in deze wedstrijd dus duidelijk beter. Was. Uh... Onderweg met een uitstekende serie, zeven wedstrijden op rij, geen nederlaag. Vervolgens, een, uh, nederla of, ja, vervolgens wel een nederlaag tegen NEC hier twee weken geleden op eigen veld. 3-0 en vorige week dus de nederlaag in Eindhoven tegen PSV. Maar als je nu Utrecht ziet voetballen, dan heeft het eigenlijk weinig gedaan. Want het vertrouwen is gewoon groot bij deze spelers. Het is echt uh, soms een genot om na te kijken. Hoewel achterin Utrecht zo af en toe bij tijd en wijle slordig is. Maar Rodi C heeft daar nog niet van weten te profiteren. Nu is het uh, Mortensson. De verdedigende middenvelder, de vervanger van Kali... die tot nu toe ook goed speelt, die Mortenson. Heel erg dienend, maar nuttig. Nu Toornstra, de opening naar de linkerkant, naar Tommy Oor. Even buiten de strafhofgebied de voorzet van Tommy Oor. Maar die is eigenlijk heel erg onnauwkeurig over het doel van Courto. En dan krijgen we er één minuut extra speeltijd bij in deze eerste helft. En mogen we vaststellen dat de ploeg van Ruud Brood, Rode JC... eigenlijk niet één uitgespeelde kans heeft gekregen... In Utrecht. En dat is toch wel een beetje zorgwekkend. Rode JC. Acht wedstrijden op rij. Niet verloren, maar ik denk dat het er vanmiddag wel van gaat komen. Als het tenminste zo doorgaat in de tweede helft. JC zal echt iets moeten gaan bedenken. Zal agressiever moeten spelen. Maar tot nu toe is het niet opgewassen tegen het voetballende Utrecht. Met heel veel beweging is het leuk om naar te kijken. Moulenga, Toornstra, weer een leuke aanval. Nu over de rechterkant. En weer veel ruimte om dingen te bedenken. Er wordt gewoon niet kort gedekt. Duplan met de voorzet achter Moulenga. Dan is het Tommy Oor die de bal nog binnen kan houden. Nee, het is Sulo. Met de voorzet is Kurto daar. Ja, daar. Daar is de Poolse keeper van Rode JC. En zo is het gevaar dan even weer geweken. Vier goede uitgespeelde kansen voor FC Utrecht. En nog een aantal mogelijkheden tegenover nul voor Rode JC. Dat is nogmaals uh, behoorlijk zorgwekkend. En de moesje in de extra tijd van de eerste helft krijgt dan nog een vrije trap mee. De oudspeler van uh, FC Utrecht die uh, in de winterstop overkwam naar Rode JC. Vorige week scoorde de belangrijke 2-2 in Kerkrade. En nu krijgt... Rode JC in de extra tijd van de eerste helft dus nog een vrije trap. Wiedemeijer staat bij de bal. Het zal het laatste wapenfeit zijn van deze leuke eerste helft gemaakt door FC Utrecht. Dat nu een muur moet neerzetten met vier, vijf spelers. Utrecht dat overigens, uh, ik heb ze nog niet eens genoemd, maar zonder een groot aantal spelers uh, vandaag het uh, moet doen. Kali is er niet bij, Bulthuis is er niet bij, Takaki is er niet bij en ook Assare... Is uh, niet bij FC Utrecht. De vrije trap van Flederis uh, wordt nog uh, door Ruiter uit de benedenhoek gebokst. Dat was toch een uh, prima vrije trap van Vladeris Die dat natuurlijk met zijn linkervoet wel kan. En dan geeft Wiedemeijer in de extra tijd van deze eerste helft zelfs nog een hoekschop aan Rode JC. Dat ook wel een aantal spelers mist. De Beulen is er niet bij. Ramsey is er niet bij. En ook de Hongaarse spits Nemet moet voorlopig toekijken. De corner van Rode JC wordt weggebokst door Ruiter. Geen gevaar. En het het is nu ook rust. 2-0. Voordeel, FC Utrecht met doelpunten van Moulenga uit een penalty en Jan Buitens. Dat is de restant in Utrecht, die in Amsterdam Ajax ADO Den Haag doelpuntenmaker Cherry En dan weet u dat ADO Den Haag daar leidt met 1-0 eerder op de middag. De wedstrijd, de belangrijke wedstrijd, Feyenoord bracht de spanning in de competitie helemaal terug. Bewees zichzelf een goede dienst, want won thuis na een, een 1-0 achterstand met rust doelpuntenmaker Lens. 1-1 schaken, 2-1 pellen, dat was de winnende. Na afloop werd het nog even doorgestreden, maar dat krijgt nog wel een vervolg. Twee vanmiddag in de... Premier League: Manchester City tegen Chelsea staat halverwege 0-0. Newcastle tegen Southampton staat in de rust 2-1. Dan wordt er in Engeland uitgekeken naar de finale van de League Cup. Begint om 5 uur tussen Swansea City met veel Nederlanders tegen Bradford City. Dat uitkomt in de vierde Engelse divisie. We hebben uit laten lopen zo plaat. Beeld to last van Leeuw. Krijgt van mij nog een uh, verrassende moet ik erbij zeggen. ruststand in België. Clubbrugge, Anderlecht. Het staat daar 1-0 voor Clubbrugge. Gezien de stand op de ranglijst is dat inderdaad een verrassende ruststand. Feyenoord tegen PSV eindigde vandaag in 2-1. Zo verrassend was dat misschien ook weer niet. PSV miste een paar spelers. En Feyenoord is inmiddels al 16 maanden in eigen huis ongeslagen. Het werd 0-1 door Lens. Dat was ook de ruststand. Kort na de rust 1-1 schaken. En 2-1 wie anders dan uh, Graziano Pelle... We gaan het hebben over het sportieve. Een verdiende overwinning voor zijn ploeg, vond Feyenoord-trainer Ronald Koeman. Ja, en terecht uh, lijkt me. Want uh, we staan er wel achter in de rust, maar dat was al niet echt verdiend. Ik vond wel dat we een stuk overtuiging misten in de eerste helft. Uh, met name in aanvallend opzicht. Ja, en uh, dat hebben we de tweede helft recht uh, kunnen zetten... op basis van uh, dat we de betere waren, agressiever waren, meer duels wonnen. Ja, we hadden heel veel dreigingen en uiteindelijk uh, win je verdiend. De sleutel van deze wedstrijd ligt toch in de rust. Ook door de wissel van Matas. Daar gaat u af en toe problemen mee. De tweede helft draaien je dat helemaal om. Is dit een winst op karakter? Nou, ik vond niet dat we echt problemen hadden. We begonnen moeizaam, maar later hadden we de overhand in de wedstrijd. En uh, waren we gevaarlijker als PSV. Uh, we krijgen de kool tegen en dat begint bij ons. Balverlies van Jordi op het middenveld. Ja, en uh, ik vond het probleem niet Matas. Ik vond het probleem onszelf dat we een stuk overtuiging misten. En dat hebben we de tweede helft laten zien. En, en oké, okay, dan uh, doen zij een wissel. Met afs eruit. En uh, toen hebben we het heel goed bespeeld. En uh, toen waren we er beter en uh, nogmaals uh, terecht gewonnen. Vooraf zei je. Je moet de wil hebben om. En uitstralen dat je wil winnen. Dat, dat is fijn hoor. Dat heb je vandaag laten zien. Ja, dat hebben we in de eerste helft geprobeerd. Was niet voldoende. Maar met name in de tweede helft wel. en... Uh,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 Nou ja, je, kunt, je moet niet andere tekort doen. Maar het is duidelijk dat uh, je doelt op pellen En op Boetjes misschien, in, in, in die volgorde. Ja, dat is, die is heel belangrijk voor dit team. Want laat het team voetballen, laat het team aansluiten. Nou ja, en, uh, het rendement is gigantisch hoog, want hij maakt de uh, winnende. Je hebt de top 5 gehad, nog één keer Vitesse. Uh, hoe kijk je nou naar de rest van de competitie, Ronald? Nou ja, het is, uh, wederom is het uh, weer spannend, want uh, we staan drie punten achter PSV. Uh, maar aan de andere kant, we gaan de komende twee wedstrijden uit, NEC en Roda. Ja, kom je daar goed doorheen, dan zal je ongetwijfeld meedoen uh, tot het laatst. Ronald, de beelden zijn heftig, uh, van onder andere Marcelo en Lens, die uh, Matthijssen in uh, de catacombe opvangen. Wat heb je ervan meegekregen, wat kun je erover kwijt? Nou, ik heb het niet gezien, pas op het laatst, uh, de commotie... En ik zag wel, uh, toen ik naar binnen kwam, uh, dat Lens stond te wachten. En de rest heb ik niet gezien. Uh, ja, en dan, dan oordeel je op uh, berichten of op, opmerkingen van anderen. En dat doe ik liever niet. Ronald Koeman, ja, nog even over die duw- en trekpartij in de katakombe van de Kuip. Lens wachtte dus Matthijs op, trok hem bij zijn shirt om verhaal te halen. En het zou gaan om iets wat er al eerder op het veld zou zijn gebeurd tussen die twee... Vervolgens bemoeien zich veel spelers zich met het opstootje. En de KVB heeft laten weten dat het gang van zaken... hetzelfde is als bij opstootjes die op het veld gebeuren. Morgen komen de formulieren binnen in Zeist. En daarop zullen scheidsrechter en waarnemer noteren wat zij hebben gezien. Op basis van die verklaringen kan de openbaar aanklager een onderzoek instellen. En doordat de KVB zelf de beelden al heeft gezien... kan de openbaar aanklager waarschijnlijk sowieso aan het werk met het opstootje. Opstootje, mooi woord. Voor, nou, vrij massaal duur en trekwerk. We gaan het hebben over baanwielren. Sebastian Timmerman, want op de weg ligt sneeuw... en ja. uh, er mocht niet gefietst worden, maar op die baan lag helemaal geen sneeuw. Wordt heel hard gefietst de hele week al. Laatste dag, uh, we hadden Nederlanders op de koppelkoers. Hè. Dat is altijd zo'n uh, koers waarbij je heel attent moet zijn... want ineens gebeurt het, zeg maar. Ja, en dat uh, waren Wim Struttega en Peter Schep op zich wel redelijk... maar niet attent genoeg om, uh, om mee te gaan. Uh, in een wedstrijd die heel lang op slot zat... eigenlijk tot zo'n beetje twee derde op slot zat... En toen kwam er een aanval van de Spanjaarden, gevolgd door de Duitsers. Die reden heel lang op drie kwart ronde... Schakel, uh, raakte dus net niet rond, net geen ronde voorsprong... wat zwaarder weegt dan, uh, dan het aantal punten dat je uh, fietst. tot de Fransen erbij kwamen. En die uh, trokken dermate hard door dat uh, die drie landen... Uh, Frankrijk, Spanje en Duitsland dus rondgingen, zoals dat zo mooi heet. En aangezien de Fransen daarvoor al behoorlijk wat punten... bij elkaar hadden gereden, in totaal komen ze op 18 punten... gaat uh, de wereldtitel voor de derde keer op de koppelkoers... naar uh, Vivian Bries en Morgan Kneiski uit Frankrijk. De Spanjaarden, Muntaner en Torres worden tweede... en de Duitsers bommel en Reinhardt derde. En we vinden dan uiteindelijk Wim Struetega en Peter Schep. Het laatste WK trouwens in principe van Peter Schep terug op de twaalfde plaats. Ja, dan kun je eigenlijk maar één ding zeggen... dat ze anoniem hebben meegereden en dat was het. En dat was het. Maar dat was het nog niet wat het programma van de dag betreft. Want er werd nog gesprint. Kijken in. Allemaal prachtige onderdelen. Hoe ging dat verder? Nou, daar valt eigenlijk op dat er uh, nieuwe sterren aan het firmament zijn. Uh, op de sprintonderdelen. Vooral het mannen sprinttoernooi wordt gewonnen door een 21-jarige uh, jonge Duitser. Stefan Buttitje. Heel overtuigend wint hij van de Russen Dimitriev twee keer in de finale. Dat is echt een naam waar we nog heel veel van gaan horen in de komende jaren. En datzelfde kunnen we zeggen voor uh, Rebecca James. We hebben uh, jarenlang ja. met Victoria Pendleton opgeschreven gezeten bij het. Vrouwen sprinten. Die won bijna alles. Pendleton gestopt. En de Britten hebben nu Rebecca James. Gisteren werd ze al wereldkampioen op de sprint. Vandaag ook nog eens op de Keirin. Uh, en het Omnium, laatste onderdeel. Dat ging dan naar een uh, naam die we veel vaker gehoord hebben. Een vertrouwde naam Sarah Hammer. Ja. ervaren vrouw uit Amerika. Nog even over die Rebecca James. Die is uh, volgens mij nog vrij jong. Dus die gaan we lang horen. Hebben we even onderhouden? Ja, hè, die ja. Naam waarschijnlijk ja, schrijf, schrijf, al een aantal schrijf, jaren. Schrijf die naam, op, Rebecca James. En die van Stefan Buttetje, inderdaad, bij, uh, bij de mannen sprint. Dus ik denk dat we heel lang moeten wachten voordat er weer een Nederlander is die daarbij in de buurt gaat komen. En nog even Nederland overall meegedaan, een medaille gepakt, dat is het hoopgevende. En voor de rest zijn nou, we er nog niet hè? Precies, nee, het is goed dat Matthijs Bugli uh, brons heeft behaald op de Keirin. Dat hadden we wel eens nodig. Weer eens een nieuwe naam erbij die, die een medaille kan pakken. Uh, wat betreft de sprintonderdelen is men wel goed bezig in Nederland. Komen jonge jongens aan die uh, samen trainen op Papendal. Dat moet nu alleen nog ook gaan gebeuren op, uh, op de duuronderdelen. Daar moet echt nu ook uh, snel wat werk uh, van gemaakt worden. We gaan het ze meedelen en ik ga je danken. Sebastian Timmerman. Radio 1, het nos journaal Al vier inmiddels de hoofdpunten met Martijn van Beek. De opkomst bij de Italiaanse parlementsverkiezingen valt tot nu toe tegen. Rond het middaguur had bijna 15% van de kiezers gestemd. Bij de vorige verkiezingen lag de opkomst op dat tijdstip anderhalf procentpunt hoger. Haal premier Berlusconi werd bij zijn stembureau in Milaan opgewacht... door drie halfnaakte actievoersters. Zij hadden basta Berlusconi op hun lichaam geschreven. Op internet is een videoboodschap verschenen van een Oostenrijkse man... die eind vorig jaar in Jemen werd gegijzeld. Hij zegt dat zijn ontvoerders hem zullen doden als er geen losgeld wordt betaald. De video werd drie dagen geleden online gezet. De Oostenrijker werd samen met twee Finnen ontvoerd in de jemenitische hoofdstad Sanaa. En na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV... hebben spelers van beide ploegen even met elkaar gevochten. Jermaine Lent stond Joris Matthijsen in de katacomben op te wachten... om verhaal te halen over iets wat in het duel was gebeurd. De gemoederen liepen even hoog op, er was wat duw- en trekwerk. En door tussenkomst van andere spelers en begeleiding... kwam er snel een eind aan de ruzie. En dat zijn de hoofdpunten. En wat het sportieve betreft PSV verliest. Ajax zou op gelijke hoogte kunnen komen met PSV. Maar ja, winnen van ADO, het is nog niet zo gemakkelijk. Frank Wielard. Ja, het is een stuk moeilijker dan het lijkt. En je moet er voorlopig nog even twee maken. We zijn net begonnen in, uh, aan de tweede helft. 1-0 e voor ADO. Dankzij die uh, goal, trouwens knap afgemaakt nog. Van uh, Sherry, ook al kreeg hij de kans op een presenteerblaadje aangeboden. Uh, van mooi Sander. Nu Beugelsdijk, die uh, hard wegwerkt achterin. En dan hens gemaakt voorin. Door Sherry, dus vrije trap. Ajax, snel genomen. Al de wereld, bal breed. Nee, toch niet even achter het standbeen langs halen. En dan uiteindelijk kiezen voor Mooisander. Die op zijn beurt dan toch de middenlijn oversteekt en probeert Sikterson te bereiken. Die staat buiten spel, Dat leidt geen twijfel. En uh, het is Jansen die is uh, meegelopen, maar wijzelijk uh, op de, de Sichterson een kleine voorsprong geeft. En daarmee de bal verovert. Want hij krijgt een vrije trap mee. Voor uh, ADO. En uh, ADO ja, dat heeft het op zich, ja, verdedigend, niet zo goed gedaan. Want het heeft echt zes, 700 procent kansen tegen gekregen En uh, aanvallend hebben ze het natuurlijk wel goed gedaan. Want ze hebben ook drie hele goede kansen gecreëerd. En er daar uiteindelijk eentje van uh, gemaakt. Nu Ajax weer met uh, Siem de Jong. Quenka aanspelen aan de rechterkant. Tegenstander opzoeken. Proberen uit te spelen. Dat lukt dan niet. Van Rijn met de voorzet. En dan wie loopt hem binnen? Is de vraag. Eriksen zou het kunnen doen. Maar die uh, vergeet te glijden. Dat was namelijk nog nodig. Kom een half meter tekort. Bal dwars door het doelgebied. Niemand grijpt in. En aan de andere kant van het veld is het dan Blind die oppikt. Ajax kan doorvoetballen. Met uh, al de wereld. Nog maar eens breed. Daar uh, Van Rijn. Iemand als weer in de achterste linie is gekomen. Mooi Sander in de middencirkel aangespeeld. Balletje Breed-Eriksen komt hem halen. En uh, Alderwereld nog maar weer eens even die de bal komt halen. Ja, Ado geeft ook vrij weinig ruimte weg. Maar als Ajax eventjes doorcombineert, dan lopen ze Ado aan alle kanten voorbij. Alleen die goal wil maar niet vallen. Meijers nu als hij er even tussen zit voor Ado. Koppers met een aardig balletje richting Serie. Die kan er net niet bij. Mooi, Sander vangt op. Achterin voor Ajax dat dan weer kan komen. Ajax moet twee goals maken om PSV te achterhalen. Wie had dat van tevoren gedacht? En wie had van tevoren gedacht dat Ado zo aardig zijn? Tegenspel... Vooral in aanvallend opzicht, want het staat 1-0 voor. Ik vertel u dat de wedstrijd Utrecht eh, tegen Roda JC nog in de rust is. Die moeten nog even naar buiten komen. Maar ik vertel u ook dat judoka Kim Polling bij de Grand Prix in Düsseldorf de finale in de klasse tot 70 kilogram heeft bereikt. Ze dus sloeg in de halve eindstrijd de Zuid-Koreaanse sejong Young Kim. En de Nederlandse moet in de strijd om de eindzeggen opnemen tegen de Duitse Laura Vargas Kort Koch. En Polling, die naam kent u? Ja, die verraste eerder deze maand door het prestigieuze toernooi in Parijs te winnen. En nu dus andermaal in de finale in Düsseldorf. We gaan weer naar Utrecht, want ze zijn weer begonnen, Richard. Hè? Ja, hoor, en ze gaan gewoon door met scoren. Utrecht komt op 3-0. Via een doelpunt van Tommy Hoor. Van dichtbij ingeschoten. Rode WC weer slap. Zoals dat ook in het begin van de eerste helft het geval was. En Utrecht nu helemaal in veilige haven, denk ik. Met de goal van de Australiër Tommy Oor En hij verdient hij ook, want deze gaan een goed seizoen, een goede eerste helft. Een aanval die Utrecht opzet vanaf de rechterkant met Duplan. Dan is het Molenka Kurto zit er nog even aan. En vervolgens is het dus van dichtbij Tommy Oor die het derde doelpunt al maakt van Utrecht in deze wedstrijd. Rode JC. Heeft gewisseld in de pauze. De moesje is achtergebleven in de kleedkamer. Onzichtbaar in de eerste 45 minuten. Voor hem is uh, gekomen Donald die als aanvallende middenvelder nu gaat spelen. Huppertz is uh, de tweede spits geworden naast Malki. Aanval nu van uh, Rodi met Het schot uit de tweede lijn van Sutsuïn. Maar een makkelijke prooi voor uh, Robin Ruiter. Ook wil bezig aan een sterk seizoen bij uh, FC Utrecht. Dat er een uh, leuke voetbalshow van zou kunnen gaan maken tegen een heel zwak rode JC vanmiddag. Een uh, kans om veel doelpunten voor eigen publiek te maken. In deze tweede helft wellicht. Tommy Oor speelt de bal terug naar Van der Gun. Korte combinatie aan de linkerkant van het veld. Ziet er weer aardig uit. Voorzet van Oor. Belandt in het strafschopgebied, in de buurt van Toornstra. Maar de bal wordt weggehaald door Danilo. Hoog richting Malki En weer opgevangen achterin door FC Utrecht. In dit geval door Van der Marel. Malki die heel weinig wint. Tegenover de kopsterke Van der Hoorn en Wuitens. Die sowieso bijna nooit een luchtduel verliezen. En Malki is natuurlijk klein. En loopt er eigenlijk een beetje verloren rond continu in de middencirkel. Want het is Utrecht dat bepaalt en Utrecht dat continu op de helft van Rode JC ook weer in het begin van de tweede helft is te vinden. Mortensen nu even in de achteruit naar Van der Hoorn. Opening naar de linkerkant. Die bal lijkt me wat aan de scherpe kant. Eens kijken of uh, Zulo de linksback die bal kan binnenhouden. Dat mislukt. De bal gaat over de zijlijn. 3,5 minuten op de klok in de tweede helft. Het sneeuwt nog altijd in Galgenwaard. Maar Utrecht speelt een heerlijke wedstrijd en leidt met 3 tegen 0. Wel met de aantekening dat het 11 tegen 10 is door de rode kaart van Tamata. Daar een gelopen koers, maar hopen dat het niet geldt voor Ajax tegen Ado. Frank Willard. Nee hoor, 53 minuten onderweg. Weer buitenspel voor Ajax. En in dit geval opnieuw Zichterson die daar buitenspel staat. Ietsje te gretig de IJslander. En zo, komt Ajax, zo blijft Ado voorlopig uit de problemen. Want grote kansen heeft Ajax. Ajax nog niet gehad sinds de rust. En Ado wel. Aardige schietpoging van uh, Jansen. Maar het was niet al te ingewikkeld voor Vermeer om die bal uiteindelijk tegen te houden. Er zat weinig kracht achter. Maar wel een goede actie van Jansen die eraan vooraf ging. Om maar even aan te geven dat Ado wel degelijk dreigend is in aanvallend opzicht. Nou wil Meijers graag een vrije trap hebben. Die gaat hij niet krijgen van Van Boekel. Wel de discussie aangaan met de scheidsrechter. En intussen voetbalt Ajax gewoon door. Via mooi Sander en blind blind wordt opgevangen door Poupon. Bal diep richting Sigtorsson. Sigtorsson in het duel met Wormgoor. Uiteindelijk wint Wormgoor want Sigtorsson krijgt de bal tegen zich aan. En over de zijlijn, dus kan Ado gaan gooien. Omero gaat dat doen. En Omero is een terugkomst in uh, Nederland. In de Nederlandse Eredivisie sinds die Afrika Cup. Dat zal hem niet zo heel goed zijn bevallen. Want die speelde een draak van een eerste helft. Over zijn kant voortdurend Eriksen en Fischer. Die uh, aan alle kanten hem voorbij liepen. En kansen creëerden voor Ajax. Maar ja, die 1-0 voor Ado. Sterkt hem om daar uh, in de tweede helft verbetering aan te kunnen brengen. In ieder geval dat kan nog een heel stuk beter. Ajax intussen uh, uh, achterin opbouwend. Via wereld kan de bal breed leggen naar Van Rijn. Is niet verstandig, want Sherry staat er al, eigenlijk al op te wachten. Dus wacht wereld even. En legt hem dan de andere kant op naar Mooi Sander. Die wil graag een steekbal geven. Er is absoluut geen ruimte voor, dus moet hij breed naar Blind. Combinatie met Eriksen, dat is goed. Kan Blind doorlopen, doet hij niet. Wacht vervolgens op zijn beurt weer. Eriksen dan trekt naar binnen naar zijn rechter op zoek naar een moment dat hij kan schieten. Doet dat niet. De Jong, bal nog verder breed. Quenka die blijft wachten op de bal. Koppers niet, die glijdt ertussen. En uh, werkt de bal over de zijlijn om zo in ieder geval die lopende aanval van Ajax te onderbreken. En Ajax weer opnieuw te laten beginnen van achteruit. Bij Alderwereld, mooi Sander, middellijn over. Hetzelfde patroontje, Deli Blind opzoeken. En dan uh, Deli Blind, die wacht op het moment dat hij de paas kan geven. Dat moment komt niet, dus komt Eriksen de bal halen. Trekt naar binnen, op zoek naar dat schot. Het kan niet komen, dus even breed naar Schöne. Dat is dan een kleine variant. Tikje naar uh, Alderwereld, breed naar Van Rijn. Schöne, die draait goed open. En dan het paasje op Zichtersson. Die komt vrij voor de goal bij Ado. Bal breed leggen. En legt hem breed op Beugelsdijk. Ja, die speelt in een andere kleur. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Eriksen was blijven staan. Vol bewondering blijven kijken naar die aanval van Ajax. Niet meegelopen. En moet nu naar de hoekvlag om de uh, hoekschop te nemen. Voor Ajax. Het balletje breed is heel aardig bedacht. Maar je kunt ook op doel schieten als je daar staat. Zichthorstson. Dat zou misschien een beter idee zijn geweest. Na 55 minuten voetballen. De hoekschop van Eriksen. Iedereen onder de bal door. Behalve al de wereld. En die kop naast. En zo is Ajax weer een kansje verwijderd. Van het einde van de wedstrijd. 56 minuten zijn we onderweg. Het is richtingsverkeer, Maar het is de kant op van de ploeg die voorstaat. Ado leidt namelijk in de arena. 1-0.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 Just listen to me. Hop on the bus, because you don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Paul Simon, 1975. Maar, jij, maar ik moet afkondigen. Mijn F tijd, hè. Mijn 50 tijd, hè. Ways to, to Leave Your, your Lover. lover. Ajax, Ado, Den Haag, Frank Wieland. Ze kunnen misschien wel twee jaar voetballen, maar gaat hij er ooit in? <laughs> Krijg je ooit een kans, een echte kans. Dat is een beetje de vraag. 60 minuten onderweg, 1-0 voor Ado. En uh, Ajax heeft heel veel balbezit, maar krijgt uh, zeker in verhouding met de eerste helft... heel weinig kansen in die tweede helft. Opnieuw is uh, Ajax achterin de bal aan het rondtikken met mooi Sander. Erikse komt maar weer eens een bal halen. breed naar... Uh, al de wereld, dat is ongeveer de enige nog op zijn eigen helft. Dan komt de jongen een beetje helpen. Schöne inspelen. Schöne draait weg bij Malone. Maar zoekt dan naar de vrije man. Vindt hij natuurlijk in Eriksen die graag de bal wil hebben. En dan is het Alderwereld die zomaar plomp verloren inlevert bij Koppers. Die speelde vroeger in dezelfde kleur. Maar nou even niet meer. Tegenwoordig is hij gewoon Ajax. Ziet. Koppers levert op zijn beurt ook weer in Eriksen. Bal uh, door naar Cuenca, die ook nog geen uh, definitieve, geen, geen enkele beslissende actie in deze wedstrijd heeft kunnen maken. Zijn tegenstander Koppers nog niet één keer serieus in de problemen heeft gebracht. Maar ook Ado komt nu even niet meer van de eigen helft af. Opnieuw Cuenca tegen Koppers. Achterlijntje halen, voorzet geven. Eerst maar eens de achterlijn halen en Koppers kwijtraken. Dat is al een probleem op zich. nog maar eens een schaartje maken. Bal bij de eerste paal neerleggen. Daar is Zichterson wel, maar te laat. De bal gaat door in de richting van Fischer. Die hebben we ook al een tijdje niet meer gezien in dit duel. Laat het allemaal een beetje langs zich heen gaan. Legt even terug naar Blind. En zo kan Ajax weer doorvoetballen via Schöne en Eriksen en Siktorsson. Siktorsson draait weg. Dreigt even op Schöne te spelen. Balletje neerleggen. en Dan uit de draai geschoten. Dat is goed gedaan door Fischer. Maar ook goed gekiept door Coutinho. Die we in deze wedstrijd op nul foutjes kunnen betrappen. En dat is heel belangrijk voor Ado. Want die heeft al wat cruciale reddingen op zijn geweten. Na 61 minuten en Ado probeert er weer af te komen met Kolk in de ploeg gekomen. Dus niet zo geblesseerd dat hij niet kon spelen. Hij schijnt last te hebben van zijn voet en zijn kuit en dus maar een half uurtje te kunnen maken. En dat gaat hij dus ook doen in dit duel. Hij is van Duinen komen vervangen die al een gele kaart heeft en inmiddels een beetje centrale verdediger stond te spelen. Dus was dat wat risicovol. Serie en dan Kolk die leek bij buitenspel maar hij mag door. Hele helft van Ajax nog oversteken, krijgt wat hulp. Daarvan uh, Poupon, Chiri, maar krijgt de bal niet langs van Rijnen. Dus kan Ajax weer komen en is er nu even uh, ruimte. Kopperson onderkent dat en gaat uh, onmiddellijk kort op Cuenca staan. Die de bal dan terug moet leggen op de jongen. En dan is het tempo alweer uit de aanval. Staat A Ado alweer teruggeplooid. Zo halverwege het veld. En gaat Ajax weer tikken. En hoor het publiek dat ergens zich kapot aan dat getik. Zonder dat er kansen komen. En uh, dat moet natuurlijk, dat laatste dat moet gaan gebeuren. Nu ook Zichtersson die te gemakkelijk, nee Fischer is het. Die te gemakkelijk uh, de bal verspeelt. En daar komt Ado en dan blijft iedereen bij Ajax staan. Sherry, die blijft niet staan. Bal breed naar Poupon aan de rechterkant. Deli Blind er tegenover, terug naar Sherry. Ja, Ado hoeft niet per se aan te vallen. Als ze de bal maar hebben, dan komen ze namelijk niet in de problemen. Even terugleggen, aardig Schotje geprobeerd uit de tweede lijn van uh, Meijers. Bal gaat over de goal van Vermeer heen. Die razendsnel de uittrap weer neemt. Maar ja, dan stokt het weer. En dan gaat Ajax breien. Breien tot bij de goal van ADO Den Haag. 63 minuten breien. 0 Ajax, 1 ADO. FC Utrecht, Rode EZ. Is het al gallery play? Richard van der Maarden? Ja, bij tijd en weile zeker aan de kant van FC Utrecht. Nu weer via Tommy Oort het strafschopgebied in. Komt de volgende kans voor Utrecht daar aan. Nee, dit keer goed verdedigd door Vlederes. Bal gaat over de zijlijn. Maar ik zag zojuist weer een hele mooie actie. Technisch hoogstandje van Moulenga aan de linkerkant van het veld. Die zomaar twee tegenstanders het bos instuurde met een soort van sleepbeweging. Zijn voorzet werd vervolgens net niet binnengetikt door Van de Gun. Die een minuut geleden ook een aardige kans kreeg. Maar een voorstret van Toornstra net. Miste. En uh, Rode J.C. Ja, wat kan Rode J.C. nog met tien man. Nadat Tamata volgens mij volledig onterecht na 20 minuten met een rode kaart van het veld moest. Wat kunnen ze daar uh, voorin in? Bijvoorbeeld nog op het middenveld. Het is bijzonder weinig. Want Roda ontbeert stootkracht. En het is Utrecht dat dominant speelt. Fel is en ook geconcentreerd. Nu weer een voorzet van de linkerflank van uh, Zulo. Kan die de bal daar nog binnen houden? Nee, via de rug van uh, de linksback van FC Utrecht gaat de bal over de achterlijn. En Courto, die dus al driemaal moest vissen, pikt de bal dan op. En dan ga ik kijken naar een wissel aan de kant van FC Utrecht. Een mooie mogelijkheid natuurlijk om ook wat jonge spelers enige speeltijd te geven. Bob Schepers, hij gaat erin komen aan de kant van FC Utrecht. Maakte al wat speelminuten de laatste weken. En Tommy Oor, een van de uitblinkers aan de kant van FC Utrecht, maakte de derde goal. Hij gaat de kleedkamer in. Utrecht dat nog een... Klein half uurtje moet voetballen hier in Galgewaard. En met 3-0 dus leidt tegen een zwak rode JC. Frank Wielert, jij was naar de trainingen. Wordt daar wel gescoord? Maar ja. <laughs> ja, als er maar, <laughs> maar iemand op doel staat, Tom, dan komt het allemaal vanzelf goed. Maar ja, tot nu toe heeft Ado Coutinho er staan. Dat is een prima staande weg voor Ajax. En voorlopig is het al een probleem om in het strafschopgebied te komen. Na 65 minuten voetballen, 1-0 voor Ado. En Ajax voetbalt zich suf. Om door die hechte defensie inmiddels van ADO heen te komen. Zo hecht was het voorrest allemaal niet. Maar toen werd er ja, twee keer gescoord. Eén keer eh, onterecht afgekeurde buitenspelgoal. En die tweede keer ja, dat die bal over de, de lijn is geweest. Dat heeft nooit iemand van het scheidsrechterskorps kunnen zien. Nu een kansje voor Siktorsson. En het duel met Coutinho, die razendsnel reageert. En net zo snel bij de, goal, bij de bal is. Als Fischer is het niet Zichtorsson. Dat is de tweede keer dat ik ze door elkaar haal. Maar het maakt niet uit. Fischer en Coutinho, nu allebei geblesseerd. Omdat die bal ineens half valt tussen beide spelers in. En de, de doelman van Ado wint uiteindelijk, omdat de bal weg is. Achterin bij Ado Den Haag. Maar wel ten koste van een blessure. Het is Fischer die eerder bij de bal is. Maar omdat Coutinho uh, heel snel in de buurt is, kan hij hem nog tegenhouden. En uiteindelijk is de bal over de zijlijn gegaan. Gaat Ajax zo meteen gooien. Maar moeten we eerst zeker even wachten tot Coutinho uh, hier weer overeind is gekomen. Ja, die momenten uit die eerste helft. Het is uh, het probleem van Ajax. Dat je dus vier doelpunten moet maken uiteindelijk om met 2-1 te winnen van Ado vandaag. Na die afgekeurde buitenspelgoal. Ik zeg het nog maar een keer. Daily Blind werd buitenspel gegeven. Uh, voordat hij de voorzet gaf op uh, Sigtorsson om de of op uh, de jong om de goal te maken dat was een meter zeker niet het geval en daardoor dus onterecht die goal afgekeurd en uh, de inzet van Sigtorsson, die net over de lijn het was maar net over de doellijn heen was gegaan voordat Beugelsdijk hem daar wegpeerde uh, ja dat is godsonmogelijk mogelijk voor het arbitrale trio om dat uh, te zien vandaar dat daar ook onmiddellijk uh, ik bij kon roepen doellijn technologie zou enorm geholpen hebben dan had Ajax er namelijk inmiddels al uh, twee gemaakt maar er, uh, 66 minuten. 0 staat er. Coutinho staat ook weer. Dus kunnen we zo weer gaan voetballen. Van Boekel geeft de bal vrij, zoals dat dan zo mooi heet. En Ajax kan gaan ingooien. Mooi Sander, de man van de cruciale fout tot nu toe. Waardoor Charon Chéry kon scoren. Beugelsdijk kopt nog maar eens een voorzet weg. Chéry dan uh, probeert het duel te winnen van Van Rijn. Dat hoeft allemaal niet eens. Want Meijers uh, wordt ondersteboven gekegeld door Schöne. Waardoor uh, dat gebeurt van de bal af. Van Boekel ziet het en dus vrije trap. Ado halverwege de eigen helft. En Wormgoor gaat die vrije trap nemen. Ja, roeien maar naar voren, zegt Beugelsdijk. Dat lijkt me een uitstekend advies. Vooral ook omdat je daar Poepon hebt staan. Die neemt de bal dan weliswaar aan op de borst. Maar glijdt vervolgens op zijn snuffert. En levert Ajax weer balbezit op. De Jong, bal breed naar Cuenca. Doe eens iets waarvan we ons allemaal denken... god, die zou wel eens bij Barcelona kunnen voetballen, jongen. Dat hebben we vandaag nog niet gezien. Bal breed naar de jongen. Dat is ook niet echt heel erg bijzonder. siktorson dan, die de bal even komt halen. Even uit de spits verdwenen. Van Rijn eh, ingespeeld. Zoeken naar de vrije man. Er wordt oh, Van Rijn slordig, slordig, slordig. Achter de jong gespeeld, die bal. En dan de diepte gezocht met Kolk. Die uh, daar het duel aan gaat met al de, wereld. Al de wereld wint dat. Anders was Kolk zo doorgelopen naar Vermeer. Maar zo erg is het vandaag dan toch nog weer net niet. 68 minuten onderweg. Ajax 0, ADO 1. Utrecht kan weer naar boven kijken. En Roda alleen maar naar beneden. Richard. Ja, de problemen met name natuurlijk voor Rode J.C. worden groter en groter. Omdat VVV gisteravond wel won. En Rode J.C. deze wedstrijd, daar ben ik toch wel zeker van, gaat verliezen. 3-0 nog steeds op het bord voor een veel en veel beter FC Utrecht. Dat gericht naar voren speelt dominant voetbal zoals Jan Wouters het graag wil. En technisch bij Vlagen heel aardig voor de dag komt. Nu aan de linkerkant. combinatie met Toornstra afvallende bal is voor Duplan. Dan is het Moulenga in het strafschopgebied. Moulenga, ja hoor, 4-0 voor FC Utrecht. Uit de draai, binnen geschoten door de Sandiaan. Moelenga zijn tweede doelpunt van deze middag. De eerste uit een strafschop. En nu nou opnieuw geklungel bij Rode JC achterin. Natuurlijk is hij fysiek sterk moeilijk van de bal te krijgen. Deze Moulenga. Maar het ziet er verdedigend bij Rode JC. Dat vaak heel erg slap acteert. Het ziet het er gewoon niet goed uit. Aan de verkeerde kant gedekt zie ik nu. En dan ook Piemans die eigenlijk niet goed staat. En dan kan Moulenga heel simpel uithalen. En is ook Kurto van dichtbij kant en leidt FC Utrecht dus nu al met 4 tegen 0. Manchester City is inmiddels op 1-0 gekomen tegen Chelsea. Topper in Engeland, doelpunt van Yaya Touré. Newcastle tegen Southampton staat na een minuut of 65 spelen op 2-2. Nou, we gaan eens naar Ajax, ADO, Den Haag. Uh, Ajax heeft geen plan B, zei iemand laatst. En daar werden ze erg boos om. Ja, maar wat is plan B? Nou, dus, dat je uh, op plan... een andere manier probeert een keer een goal te maken misschien. Ja, ja wat handig is, is dat je dan een grote spits hebt die je af en toe kan bereiken. Maar kijk, uh, op uh, mijn lijstje reserve zit ik zie hem niet. En dan uh, moet je bijvoorbeeld Boerichter in brengen voor de geblesseerde vissen. En dan hopen dat die een beslissende actie kan maken vanaf de linkerkant. Naar binnen kan komen en, uh, en iets uh, moois kan bedenken. Maar het is een beetje ijdele hoop. Sherry, oh, die is er vandoor. Drie man van Ajax in de achtervolging. Kolk is een moeilijke bal voor hem, maar kan hem maken. Vermeer redt. Ojojoj, dat was de 2-0. Bijna op de schoen van Kolk. Maar de redding van Vermeer, niet al te overtuigend ingeschoten door Kolk. Uitstekende uitbraak. Van Ado. Maar nog altijd 1-0 dus voor de gasten in Amsterdam. En Koppers boos op de assistent scheidsrechter omdat Kuenka de ingooi meekrijgt. Heeft hem inmiddels al genomen in combinatie met De Jong. En gaat nu zijn tegenstander weer op zoek. Sigtorson draait weg. Zet De Jong vrij en neer. Ah, steekpaasje Schiet toch eens zou je zeggen. Bren Coutinho is een klein beetje in de problemen. Maar dat uh, lukt Ajax tot nu toe niet. Weer wordt gekozen voor het steekpaasje als laatste naar Sigtorsson. En dan lukt dat allemaal weer. Net niet. Nu Schöne opnieuw Sigtorsson wegdraaien bij Beugelsdijk. Dat ziet er allemaal prima uit. En uh, uiteindelijk dan toch weer het steekpaasje dwars door het midden. Niet gelukt. Sherry dan balletje breed met Jansen. Sherry zoekt de ruimte. Eriksen dekt op twee meter. En dat doet Van Rijn ook. Dus kunnen Jansen en Sherry rustig combineren met elkaar op de vierkante meter. Malone die heeft heel veel ruimte in de middencirkel. Wormgoor is zelfs meegelopen. En aan de linkerkant Chirri doorgelopen. 1 tegen 1 met uh, uh, Schöne. De bal ingebracht door uh, Meijers. Het is een schot in de korte hoek. Veel te zacht. Geen probleem voor Vermeer. Maar Ado voelt inmiddels ook dat er heel veel ruimte is. En dus nog meer te halen dan dat het al heeft. Tegen Ajax in deze wedstrijd. In het laatste, uh, de laatste 20 minuten die we nog te spelen hebben. Blind Boogballetje in de richting van uh, Boerichter. Maar uh, de hak van Omeru zorgt ervoor dat de bal over de zijlijn gaat. En Boerichter mag dus gaan gooien. Wie wil de bal hebben? Blind willen wel hebben. Die gaat 10 meter naar achter dan een beetje ingooien. En uh, doet dat heel snel in de richting van uh, Eriksen. Krijgt de bal weer terug. Sigtorson met uh, Wormgooi in zijn rug. Ver buiten het uh, strafschopgebied. Bal terugleggen naar Schöne. Eriksen zoeken naar uh, Blind. Blind weer terug naar Eriksen. Eriksen staat bijna tegen de middellijn aan. Staat dus heel ver weg om echt iets te gaan uh, creëren. De Deen en Blind zegt nu, ja, waar moet ik dan naartoe? Eriksen dan toch nog maar weer eens een keer. Die ietsje is doorgelopen. Ingespeeld zichtorson staat dan alweer een tijdje buitenspel. Krijgt toch de bal. Wordt wel buitenspel gegeven. Maar er hoeft geen vrije trap te komen. Want Coutinho kan rustig opvangen. Geen Ajax ziet in het strafschopgebied van ADO te bekennen verder. En Kolk die uh, probeert door te koppen. Maar daar is ook van Ajax. ADO helemaal niemand meer te vinden. En Ajax kan opnieuw gaan bouwen. 72 minuten onderweg en ADO leidt 1-0 tegen Ajax. En Ajax is maar niet in staat in die tweede helft om echt serieuze kansen te creëren om Ajax in de problemen te brengen. Mooi Sander. Steek maar eens het hele middenveld over. Niemand die hem lastig valt van Ado Den Haag. Balletje breed. Eriksen, die heeft 5-6 meter in zijn omgeving. Niemand om hem tegen te houden. Toch balletje maar weer breed naar de jong. Korte combinatie met Eriksen. Eriksen draait eerst weg van zijn tegenstander. Dat kost allemaal zoveel tijd. Dit doet de jong goed. Nu is hij vrij. Nu kan hij schieten. De jong wacht, wacht. Schot geblokt door Beugelsdijk. Kwenker dan nog een keer leggen voor de jong. Redding Coutinho. En dat lijkt er dan weer eventjes op als de Jong eindelijk een keertje aanlegt. Is er weer een probleem voor Coutinho. En die lost dat op met twee vuisten. 73 minuten onderweg. Ado lijkt nog steeds in de arena met 1-0. Hockeyvrouwen van Den Bosch hebben de Europa Cup Saalhockey gewonnen. 3-1 van Kloop de Campo. Daar zat niet de crux. De crux zat hem in de halve finale. Rood-White-Kulm verslagen. Voor het eerst dat een niet-Duitse ploeg bij het zaalhockey wint. Hockeyclub Den Bosch heeft er heel veel gewonnen. Nu ook de Europa Cup Saalhockey bij de vrouwen. Ajax tegen Den Bosch staat nog altijd 0-1. Nog 20 minuten te gaan. En Utrecht tegen Roda staat op 4-0. Ook daar nog 20 minuten te spelen. En eerder Feyenoord tegen PSV. Uitslag 2-1. Meer sport zometeen. na vieren. En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 zwakke held. Ik zie het niet zo solid. Luister naar kunststof. Morgen van 7 tot 8 Remy Sambo. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.